Bergers hebben het gekapseiste cruiseschip in de Chinese Yangtze rivier weer recht opgezet. De hoop is dat reddingswerkers zo meer slachtoffers van de ramp kunnen vinden. En nog altijd worden meer dan 360 mensen vermist, 77 lichamen zijn al geborgen. Dinsdag kapseiste het cruiseschip met 456 mensen aan boord. Slechts 14 personen overleefden de ramp en waren vooral ouderen aan boord die een cruise maakten. Het Amerikaanse Rode Kruis ontkent dat er slechts zes huizen zijn gebouwd op Haiti... terwijl ze een budget hadden van bijna een half miljard dollar. Een online platform dat zich bezighoudt met onderzoeksjournalistiek... bracht het nieuws eer gisteren. Het Rode Kruis zal onder meer problemen hebben gehad... met het inhuren van lokale experts. In een reactie stelt het Amerikaanse Rode Kruis... dat ze miljoenen mensen hebben geholpen... na de allesverwoestende aardbeving in 2010... Met het geld zouden onder meer acht ziekenhuizen en klinieken zijn gebouwd... scholen zijn herbouwd en schoon drinkwater zijn geregeld. Het platform zou zijn huiswerk niet goed hebben gedaan, zegt het Rode Kruis. En we eten meer ijs. In de afgelopen tien jaar is de consumptie met anderhalve liter gestegen... tot acht liter per persoon. Dat komt onder meer omdat het aantal ijssalons fors is gestegen... Er zijn er nu 650. En ook het aantal punten waar softijs te koop is... is de afgelopen jaren toegenomen tot 550. Het weer vrij zonnig. In het westen wat bewolking. Het wordt tropisch warm. 25 tot 28 graden aan de kust. Tot lokaal 33 graden landinwaarts. Tegen de avond vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten. Dit was DFM. Verkeersupdate.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 La poudre d'or. Je ne tiens pas de pouw. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas de pouw. Le ciel coule sur. Ja, ne tiens pas de pouw. Le ciel coule sur mes mains. Ja, ne tiens pas de pouw. Je mets les Le ciel revient. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à 2000 2000. mille sur un débat. Ik heb hier Ces enfants bizar. Cracher dehors, comme par hasard.